Die zingen we nu al liefde uit de 22e derde Psalmen. <tieft> Wij noemen de Psalm 22. <tieft> en daarvan het tweede en het derde vers. Kerk en ochtend. Gij, gij zijt heilig, heer. En het uw huis, dan zet al uw heer bij Israël. Waar uw lof klinkt keer op keer. In gunst doen bouwen. Op u stond vast. Der vader betrouwen. Gij zaagt hen aan. Gij hebt wanneer in nodig. Tot u om vertrouwen zijn gevloeden. En bijgestaan. En het derde. U smeekte zijn. Van mensen hulp ontbloot. En wat volgt? Inmiddels, inmiddels zal er van u een gaven gevraagd worden voor die welbekende doeleinden. <tieden> Nee, de nederreizigers naar de eeuwige Toen Christus gedood werd, stond hij aan de ingang van zijn leiding. Dat moeten wij nooit vergeten. Dat Christus, zolang hij op aarde geweest is, dat was een leidensgang. En drie jaren heeft Christus zich tussen het volk begeven. Hij weet allemaal uit de evangelisten. Hoe zwaar dat de borger dat tussen dat volk. Dat weten we. En daar zien we een ogenblik in zijn leven komen. En een stap Christus naar Johannes de Doper toe. Nu moeten wij dat goed zien. Want de wet komt voor Christus. Er is geen Christus ontsluiting van de persoon buiten de wet om. Dat kan niet. En als hij dan bij Johannes komt, dan zegt Johannes. Die na mij komt. Die voor mij was. Hoor je dat gemeente? Die na mij komt. Dus de wet komt eerst. Maar nu kwam Christus bij die Jordaan. En dan wordt de Heer Jezus gedood. Nee. Johannes zegt, ik dood u niet. Nee. Want ik ben laat om van u gedoopt te worden. En dat heeft toen de Heer Jezus gezegd. Hij zegt, hij betaamt ons. Alle godsdienstigheid te vervullen. Nee, daar staat het niet. Staat er staat het niet van. Dat is de leer van onze tijd. Maar het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En daar ging die in onder. Daarom zegt Paul, dat ze de dood vormen hier. Door de doop in de dood. Want de doop, dat betekent de dood. En toen is die ondergegaan in de Jordaan. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Voor wie? Voor een volk die geen gerechtigheid bezit Ja, maar is er geen penning om te betalen. Nee, echt niet. Dat is een volk die zijn in Adam bankrotiers op aarde gesloten. Hoor je het? In Adam totaal alles verloren. En zo daalde Christus in zijn Zoals we zeggen eten. En doen de Jezus te volgen, dat is echt niet moeilijk hoor. Nee. En Jezus te volgen om de broden, die mijn Adrond zo heel zoetjes in de hemel kan leiden. <coughs> en dan pleit het op de doop en het verbond. En een Christus te volgen die wonderen doet. En die de spijze, uh, we zeiden, de massa dan die 5000 mensen spijzelden. Dat was niet zo moeilijk. Want je moet nooit vergeten: miljoenen mensen hebben in de dagen van Christus, hebben Christus gezien. Maar zijn gestorven zoals ze geboren zijn. Dus dat zien van die goeddoende middelaar, dat is ook niet geen waarde voor de eeuwigheid. Maar om een stervende borg te volgen. Dat is genade. Dus wat moeten wij gaan volgen? Door genade. Een stervende borg. Wat zal de kerk dan gaan leren? In de dadelijke zielspraktijk. Dat hij weg naar de hemel, die loopt door de hel. En de godskerk vindt het leende achter de dood. Daarom zegt de Godzalige Ruddervoort. Hij zegt Christus is in de raad des vredes uitgetreden. Om voor zijn kerk in te treden. Ruddervoort. Hij zegt dan moet hij die parelen van zijn de last kroon. Dat is de kerken gods op aarde. Moest hij op aarde? Nee zegt hij hij moest dieper. Hij moest in maar afdalen in de hel. Om de parel. Wederom te brengen. Waar zo? In de zoete gunst en de zalige gemeenschap van zijn lieve God en koning. je? Maar om dat nu te bereiken, gemeente, moest Christus mens worden. Waarachtig en rechtvaardig. En dan moest hij weg gaan dragen wat wij niet kunnen tillen. Echt niet doen, mijn nee. Want er komt een tijd in het leven van de kerken Dat hij gaat leren dat het toren gods is zwaarder. Dan de bergen der wereld. Denk de bloem. En als die goddelijke wet afgekondigd wordt. In de ziel van de kerk. Wat roept hij dan uit? Wat roept hij dan uit? Wanneer God die wet gaat afkondigen. En daar zullen we kennis aan moeten hebben, gemeente. Want dan die kerk het uit. Mijn ziel herdenkt met heilige wende. Hoe God met majesteit begleedt. Zij met op oor het gegeven. Waar hij deze woorden oordeel En de Christus is niet te vinden. Want hij heeft geen betrekking op die borg. Nee, nee. Jezaja, die gaat hem invoeren in Jezaja 53. Die gaat hij spreken over die dierbare borg. Hij heeft geen gedaante nog eerlijkheid. Dat wij hem begeerd zouden hebben. Waarom? Omdat we van de wet verwachten. Maar de wet schenkt geen leven. Maar de wet juist. dat als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven en mocht dat niet eens gebeuren gemeente dan moeten we sterven aan alles wat geen god en christus is en dan wordt het totaal verloren zaak voor de mens totaal verloren en dan krijgt die borregwaarde want wij achten hem van god en geslagen maar zei je niet om onze overtreding is hij verwond ja ja en onze al Dus dan komt er een verbreizel volk, in gemeenschap, maar met een verbreizelde Christus. Maar hoe gaat hij dat leren? Dat ook verandert is bij de Is. Over is voor dat volk die daar in oog op hebben, over dat nou bij de zeer de is te verklaren. Want toen eh, de, de Heere kwam op de berg der verheerlijking gemeente, dat moet je nooit vergeten. Dan krijgt hij nogmaals een zware verzoeking. Want toen weer Jezus gedoopt is, toen sprak de Vader uit de hemel: die zette het slotstuk op het sluitstuk. Deze, zegt hij, is mijn geliefde zoon. In welk ik mij wel Niet in ons zoon. Nee, nee, God ziet de zon daar nooit aan in zichzelf. Hij ziet altijd de kerk in Christus. Hun oudste broeder. En de eerst uit de hoede. En de overste. Van alle koningen der aarde. Dat moet de kerk doen. En dan moet je eens luisteren. En toen die kostelijke tijd in de Jordaan geschied was. Toen werd hij door de geest gelijk in de woestijn. Wat leert dat ons gemeente? Wel, als God wat aan de ziel schenkt, gaat de hel ook open. Altijd. Paulus, die was opgetrokken in de derde hemel. En God gaf hem een, En de Satan die hem met vuisten sloeg. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dan wordt de ziel geslingerd. Van de ene kant naar de andere kant. Dan weet hij het niet meer. Maar wat zegt Paulus dan, Heer, zegt hij? Driemaal gebeden. Om die doorn uit dat vlees. Driemaal. Wat wil zeggen. dat zeggen? Ontdolgemalen. Wat zegt dan een nee Want de doorn die je vlees. Bij iedere beweging voel je. Altijd die strijd. Die stormnachten. Dat zegt de kerk. Ik heb lang. Ben hier In mijn druk verwacht. Ja, ja. Dan moet die kerk wat anders in gaan leven. Wat? Lusteloos. Biddeloos. Gedachteloos. Uitroep op zijn kriool. God, ik ben goddeloos. En voor dat volk. En dan krijgt hij de dus satan die hem met vuisten sloeg. En dan zegt de heer het tegen dat kind voor hem. Mijn naam. Is u genoeg. En dan kan hij weer verder. Totdat. Dat ook weer bestreden wordt. En zo gaat de kerk maar verder over de aarde. In de bevindelijke gangen tussen God en zijn ziel. En dan komt hij op de berg bij vereerlijking. We kunnen dat hier zien. En wat zien we dan hier? Wel... Toen hij op die berg der verheerlijking kwam. Dan komt Petrus weer openbaar. Petrus is ook een beeld van de kerk. En dan zegt Petrus zeg: Heer, Een tempel voor Elia. Een eentje voor Mozes. Een eentje voor u. En dan zijn we klaar. Vanzelf. Dus dan werd Christus nog eens verzocht. Want die man had echt niet door dat Christus in zijn profetische bediening geleid werd naar de priesterlijke offer. En dat er nu God zijn volk. Tegenwoordig krijg je predikanten op de kansels die preken een volle Christus omdat ze het nooit van God geleerd hebben. Onthoud het maar. Ze spreken niet uit de volheid van Christus want dat is Gods werk. Maar hoe zou de Heer dan de borgen aan de ziel ontdekken in zijn profetische bediening en die profetische bediening, die gaat de ziel voor en toebereiden voor zijn priesterlijke arbeid. En wat gebruikt God nu voor die priesterlijke arbeid? Daar gebruikt hij zijn heilige wet voor. Dus die heilige wet die draait uit al de schuilhoeken, ja. Uit al zijn schuilhoeken. Ja, dan gaat die kerk het leren. Wat? Als mij geen hulp. En hij komst bleek wanneer mijn geest in mij bezweekt en ik al verstellig was door alleen toen heb gij, o oh God mijn pap gekend, waarom? Omdat die wet die drijft ons uit, want de wet heeft een drijvende kracht dag en nacht werkt die als een ongeneeslijke ziekte in het gekant tot in de fijnste vezel van ons bestaan, gemeente, zitten we vol met goddeloze eigen gerechtigheid. Denk er maar goed om. En we zijn niets anders als verdubbeld voorop. En dat is de zuivere waarheid. En dat moeten we eens omarmen. En dan komt die tweede verzoeking. Want toen dus zou Petrus, die zou de hele kerk vergeten als zij met met de Heer Jezus en Mozes en, en met de belofte daar kon blijven. Dan kon de hele kerk wel wegzakken. Dus die verzoeking was een inleiding tot Gethsemane. Wat leert Gethsemane de kerk? Wat leert de kerk in Gethsemane? Vluchten. Hoor je het? Vluchten. Ze hebben me alle verlaten. Waarom? Omdat hij de pers alleen zou treden. Isaiah 63. En ik ben machtig, ik alleen, om te verwoesten. Ik heb de pers. Alleen getreden. En de verheerlijking. Waar was die voor? Waar we hier spreken over die berg van verheerlijking. Dat was een voorsmaak. Van de eeuwige overwinning. En wat kwam daartussen? Wel een wolk. En nu is er een volk op aarde. Die God aanvankelijk uit de wereld getrokken heeft. Ze hebben wel eens kennis gekregen aan hun staat, Niet aan de stand, want standen in het geestelijk leven hebben geen eeuwigheidswaarde. Je moet je staatsverwisseling zijn. Maar er is een woord tussen gekomen. En dan noemen ze dat de bekommerde kerk. Maar de dokter Owens spreekt nooit over een bekommerde kerk. Dokter Owens spreekt altijd over een komende kerk. Dus die zijn gekomen. Maar er komt er een wolk tussen. Wat moet ons dat leren gemeente? God, het leven gods is geen ganotschorsdienst. Nee, er komt er een wolk tussen. En dan kunnen ze door die wereld niet meer heen. Want er moet een gezicht afgenomen worden van alles wat geen god en christus is. En wat zegt dan de tekst? En ze zagen niemand. Dan Jezus alleen. Kijk daar hard en dat zijn nu de oefeningen die God houdt met zijn volk op aarde. Want toen Christus in Gethsemane kwam. Toen konden ze geen uur met hem water. Toen Christus op de berg van verheerlijking kwam. Toen sliepen ze ook. Hoor je? Ze sliepen. Is dan dat volk zo lui? Nee, helemaal niet. Want dan, hij moet alleen de zaligheid uitwerken. Wij denken altijd, gemeente, dat we een handje moeten heilen. Wees maar eerlijk. Ik zou ze zo willen zeggen, volk van God in ons midden. Wij vallen altijd terug in een wettische gang. Als de Heer in zijn aangezicht voor ons verbergt, wat gaan we dan doen? Dan gaan we op God aanbidden. Dan gaan we erop aan werken. Maar we kunnen niet komen wat we moeten zijn. Wat in onze verlorenheid. Want dan kan God wat aan ons kwijt. Onthoud dat niet eens. We komen altijd terug in de wettische gang van de ziel en daar krijgen we nooit geen antwoord op. En daarom kan de kerk al twintig, ja wel dertig jaren, soms over deze aarde moeten zwerven als een vraagteken. Er is een tijd in de leven geweest dat God is het is dus sterk geworden. Ze hebben de tijd gekend van de eerste liefde. Zoals het Heere hartelijk zal ik u liefhebben. Heere mijn sterke. Wat was dat toch een lieve tijd. He. Ja, zegt die toch aan de dag over jeugd. Uw ondertrouw toegang en wandelden in een onbezaaid land. Al die eerste liefde zijn maar die gaan verkoor. Waarom? De kerk wordt niet door de liefde verlost, gemeente. Nee, helemaal niet. De kerk wordt door recht verlost. En dan moet de liefde plaatsmaken. En dan zegt de Godzalige dokter Owen, door de kanalen van het goddelijke recht. Die moeten gebed, gebaand worden in het hart. Kan de liefde God stromen in de oceaan der liefde. Daar zingt de kerk in en nu worden we geroepen om een ogenblik stil te staan om de tijd te willen, bij een ogenblik in het avond. En dat is bij de verheerlijking op de berg. Kun je onze tekst vinden in het van het uw vorige lezen En daar staat, en hun oog opheffende zagen zijn niemand. Dan Jezus alleen. Toen is voor. We zetten boven onze overdenking. Op de berg der met Christus. Ten eerste. Wat zij daar zagen. Ten tweede. Wat zij daar hoorden. De stem. En ten derde. De stem van Christus. Vreest niet. Zo. So, dan zien we. Ten eerste dat hier Jezus. Die nam zijn discipelen mee. Staat hier heel duidelijk. Na de berg der verheerlijking. Staat hier heel duidelijk. Ja. Want de discipelen. Die hadden als een klein hoopje mensen. Tussen de duizenden beleiders. En de duizenden volgelingen van Christus. Om de brood. Was er een klein ellendig hoofdje over? Dat waren er elf. Goed verstaan, dat is de kerk. En tegen die kerk zegt de Heer Jezus: Vrees niet. Ga je klein kuddeken. Het is nooit groot geweest. En het tussen de volkerenzee, daar voegt die kerk zich. En er wordt die kerk gevonden in het zichtbare en het onzichtbare. In de uitwendige beleiders. En degene die inwendig leven bezitten. Dat leent door elkaar. Maar deze discipelen. Die werden meegenomen. En ging Christus. Ging met die mensen. Een diepere gang maken. Als wij het leven nemen gemeente. Dan is de nacht. Een gedeelte van de dag. Dat maakt de tijd uit. Zo is blijdschap en droefheid een gedeelte van het leven. Er is blijdschap in het leven, er is droefheid in het leven. Dat maakt het leven uit. En nu moet Gods volk, dat moeten kruisdragers worden. Ja, ja. Ja, dat is een leergemeente, die gaat er echt niet in. Dat kan ook niet. Dat is tegen ons bestaan. Want toen God Adam schiep in het paradijs. Toen had hij geen korte dagen. En geen onrust. Nee. Dat had hij. Maar is zijn op 14. De mens uit de vrouw geboren. Die is kort vandaag zat van onrust? Omdat hij de ware rust in het paradijs verlaat. He. Omdat hij al zo rusteloos over deze aarde spreekt. En nooit die rust zal vinden. Welke gevonden moet worden. In die zoete Manuel, Die grote rust aanbrenger. Dus de rust van Gods kind. Ligt buiten hemzelf. He. In die een enige borgenbiddelaar. Daar ligt de rust. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van de huis gesmaakt, een volle week van wel Maar maak hier ook in liefde dronken wanneer, wanneer die borg is gerechtigheid aan een verdoemelijk menschap op wordt, in het doel van aan, god. dan roept de vader uit, ik heb, ik heb een e aard voor eens nou wel voor dat hulpeloze volk, in de ocearen der verlorenheid, en uit het volk verhoudt, en uit het huid verkoor. daar zingt en zakt Gods kind, waarop? Op de borgerechtigheid van Christus, en nou is die klaar, nou nee, helemaal niet, Dan nou begint het pas, en wat moet hij nu? Nu moet hij sterven stervende borgen volgen, en nu moet hij in moet hij ontkomen, met hem de doden, dan komt er een blik in het leven, dat hij met hem als anders zeggen, met hem met hem vergingen ook, o Israëlse Heer dan roept je uit, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou, waarom? die mensen konden hem alleen in zijn profetische bediening en toen ging hij de arbeid ging hij verklaren o gij traag van uw verstandige man wist gij dat niet alle deze dingen moest moest er geschieden dat de worden zo tot zijn eerlijkheid zo in. Nou, ze wisten het niet. Dat heb ik niet. En dat was nou de kerk des heren. Ze weten het niet mee. Wat weer gewoon Gods kind. Hij weet één ding. En dat is, dat hij zonder God verloren gaat. Dat weet hij. En dat maakt hij de bekommering van zijn leven. En wat we deze discipline hebben dat geleerd, is een profetische bediening. Want wij moeten natuurlijk nooit vergeten, nooit vergeten, dat de kerk moet niet uit de wereld alleen verlost worden. Nee, uit zichzelf. Hij moet zichzelf kwijt. En dat is een stuk. Want dan zie je nou het werk van de En dan staat er hier, en na zes dagen, Lucas spreekt van acht dagen, maar dat geeft niet. Want dat was de dag van komende dag van gaan. Maria, Mattheüs, Matthäus, spreekt van zes dagen. Dan Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes. Petrus was de man die kon wel met Christus sterven. Dat had hij gezegd. En Jacobus en Johannes die wilden aan zijn rechterhand zitten. Nu werden ze dieper ingeleid in de eilgein. Wat zien we nu hier? Waren die andere discipelen geen kinderen de Serie, Ja, zeker. Maar deze werden dieper ingeleid in de heilgeheimen. Die hebben daar een onvergetelijke tijd mee gemaakt. Dat werd de kerk ook. En er is er een hemel vrij in hoe dat hij zijn volk wil leiden. Maar hij zal leiden naar zijn raad. Denk daar goed om. En dan zegt die dichter van de 25e persoon. In de verkommeringen, in de verwarring van zijn ziel. Gods kind is zo dikwijls verwacht mensen. In zijn eigen werk. Dan kunnen ze het niet meer bezien. En dan kan die kerk het ook niet meer begrijpen. Nee gemeente. Gods kerk gaat niet met een begripster naar de hemel. Nee. Wat zegt hij dan? Hij zal hij. Het zag. In het offerrecht des Heeren. En die hermedere val te voet. Die zal van hem zijn wege Dat zacht gemoed Waarin? In het recht. En dat moet de kerk leren gemeente. Jonge mensen in ons midden. Ik zie gelukkig nogal wat jonge mensen. We hebben tegenwoordig zo'n gemoederlijke goosdienst, eerlijk goed. We hebben tegenwoordig zo'n geslagen goosdienst. Maar Gods kind weet echt niet naar de stad te gaan. Nee. Dan sta je voor de kans, de heren. Nu moet ik gaan preken, moet ik moet een gebedje doen. En ik weet niet wat, te ik heb nergens geen betrekking op. Ik heb geen betrekking op het leven. Ik heb ook geen betrekking op de dood. Daar staat die mens. Koud, femelijk, Overschillig. Ja, ja. En dan gaan die drie discipelen, die hadden er alle drie wat van geleerd. En dan ging ze die berg bevredig naar verredelijk, nou vermoedelijk de Tabor. Daar heeft de dichter van de 89e psalm in een profetische blik heeft hij gezongen van de Tabor en de Hermon. Wat had hij daarvoor lezen? Kijk, daar komt nu een oefening uit het leven van Gods kind. Gij schiet het barrenoord, en het schoor zuiden -zu aan. Wat is dat? Dat is het barrenoord van de dood. En het schoor zuiden -zu is een van diens. In zo'n kent totaal verloren. Die in om alles verloren is. Zijn naam, ze plaats, zijn recht, zijn aansplaats. In die barren hoort die koele, koude dood. En dan dat liefde licht en zee Schij schiept ze samen. Geen zeugd en tabor. Hier een herboor in hun naam. Schij hebt een arm met macht. Wat komt die kerk dan krachteloos erachter hè? Helemaal geen uitgang meer. Bij mij God helemaal af. Waarom? Omdat hij eenmaal zaal wat zal worden. Door hem. En door hem alleen. Om het eeuwig zegt hij nou meer? En hij zegt hier op die Tabor. En wat gebeurde daar nu? Ja. Dat kan je zien. God bezoekt zijn kind wel eens. In de diepste smart waren ze, ja ze waren verdrietig de discipelen waarom? waarom waren de discipelen verdrietig wel? Dan moeten we moeten dat natuurlijk goed zien uit het bevindelijke leven van de kerk Gods kind leeft voordat hij de Christus kent in de ontsluiting van het borgwerk en er zitten hier gelukkig nog een paar die ik van geloven mag niet dat weten er zitten ook nog wat ambtsdragers uit andere gemeentes en wat ontsluit God nu? Wel als de borg, voordat de borg aan de ziel ontsloten wordt, komt de ziel in een gestalpelijk leven. Dus, hij wordt gesproken uit een gestalpelijk gemoed. Hadden de discipelen daar kennis van, ik zal het je vertellen. Die hadden drie jaar in een gestalpelijk gemoed geleefd. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 14, en uw hart wordt er niet ontroerd. Onderwijs in. Gij die gelooft in God. Ja, dat geloofde kerk wel. Want Christus ken je niet. Dus hij krijgt met God te doen. Ja. En wat er aan mij gebeurt. Het huishoudelijke moet ontsloten worden. Gij liever gelooft in God. En geloof ook in mij. Ja, dat heb ik niet. En ze konden hem alleen. Als een profeet. Maar ze waren innig. Aan hen verbonden. Denk er goed om. Maar ze moesten dieper ingeleid worden. In het leven van God. Van, van Gods volk. Ze moesten dieper ingeleid worden. In het verlossingswerk. En wat zegt hij dan. ga ieder geloof in God geloof ook in mij. In het huis van mijn vaders. Zijn vele woningen. En ze wisten het niet. Nee. Waarom? Dat, dat gestapeld leven werd verbroken. ...en ze moesten uit het geloof gaan leven. En waar komt het geloof vandaan gemeente? Een vrucht van de wedergeboorte. Dus wanneer we niet wedergeboren zijn, hebben we geen geloof. Nee. Ja, historisch. Nee, dat zaligmakend geloof. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. En wat zegt hij Johannes 16? Het is nut dat ik weg ga. Nou, toen wisten ze het helemaal niet meer. En nu gaat hij met deze drie discipelen... ...gaat hij de berg op... ...en wat zag hij op die berg? Dat kan je lezen, werd veranderd, van gedaante. Dus het was geen wezensverandering, bij de Verenigde Het was een gedaanteverandering. Wat zagen ze nu? Dat is je goddelijke natuur, die kwam naar voren. Achter zijn menselijke natuur. Dus we hebben twee staten van de middel ja. We hebben ook twee, twee naturen. Dus ging zijn goddelijke natuur, die ging drinken door zijn menselijke natuur. En we zagen ze dan. Ja, de heiligheid en de majesteit. Want wat staat er dan? En zijn ze, ragen ze en gelijk de zon. En klederen en gelijk het licht. Wanneer het? Daar stond die lieve Borg, die ze niet kwijt wilden, en die ze kwijt moesten. Ja, dat heb ik niet. Ze moesten uit gestalte leven gericht worden. En dan moesten ze die borgen gaan zien. Waarin? In zijn goddelijkheid. In zijn majesteit. In zijn rechtvaardigheid. Maar ook in zijn heiligheid. En wat hebben ze dan? We hebben de kerk geen bestaan. En wat deden nu de discipelen? Nou, die gingen slapen. Die gingen slapen. En wat zag Peter nog meer? En dan staat er hier. En we zien van hen, we hebben gezien, Mozes. Mozes, ja. En wat nog meer? Mozes en Elia. Gezien. Met hem samensprekende. Het is nu werd een ogenblik zijn dienstknechtelijke gestalte weggenomen. Wat in die dienstknechtelijke gestalte gemeen? Is er niemand die hem begeert? Dat zei Isaiah. Niemand. Niemand begeert Christus in zijn leidende leven. En daar moet de kerk achteraan. Dus nu moet Gods kind een stervende borg gaan volgen. Dat is genade. Een wonderdoende Christus volgen dat is geen genade. Nee. Dat is een algemene goedheid. Maar hoe komen het nu in een stervende borg? Daar heb ik geen belust in. Hadden de discipelen ook niet. Maar nu zagen ze zijn godheid achter zijn mensheid. Maar dan zag hij nog wat anders. Moest kijken wat de Heer deed. Elia is nooit gestorven. Is opgevaren naar de hemel. Mozes is door God doodgekust. Zijn dokteroven hoor. Mozes is door God begraven. Maar hoe wisten nu die mensen dat het Mozes was? Dat moet je eens vertellen. Mozes had misschien duizend jaar voor die tijd gelegd. Nog wat nog langer. En hoe wisten ze nu dat het Elia was? Moet je toch weten. Ze hadden geen foto van hem. Hoe wisten ze dat? Want dat heeft een diepe betekenis. Wel, dat werd eens dus door Gods geest ingeleid. ...in die goddelijke Heilige. En wie is Mozes nou? Dat is de vertegenwoordiger van de wet. En wie is Elia? Dat is de vuurprofeet, de vertegenwoordiger van de professie. En wie was nou de vervulling van de professie? Wel, dat was Christus. En er staat er in het andere kapitel, en ze spraken met hem... Over de uitgang uit Jeruzalem. Dus Jeruzalem, de bloedstad, zou hem uitwerpen. Want nou, dat begrepen ze helemaal niet. Maar ze kwamen, daar spraken ze over. Over dat enige contract. Wat oh, nou ja. En daar zal nu Gods kennis aan moeten krijgen. Aan dat eeuwige contract. Uit de raad des vredes. Daar is in die raad des vredes. Heeft het geklonken gemeente. Door de geweldige bereidigheid. Wie zou er met zijn hand boren worden. Om tot mij te genaren? Wat zien we dan? De rechtvaardigheid. De heiligheid. En de majesteit. En niemand kwam. Daar was niemand in de hemel nog op aarde. Dat is een stuk, hè? Dat is nou een stuk, gemeente. En dat moeten wij nu gaan beleven. Anders zullen we eeuwig jammeren. Dat moeten we doen. En wat is het toen gebeurd? Dan zegt die dierbare Emmanuel. Brandoffer. Nog offer voor de schuld. Daar heb ik niet. Brandoffer. En Gods kind hebt dat offertje zo. Denk er de goed om. Nog offer voor de schuld. Nee. Voldeden aan uw eis nog eer. Daar heb ik dus al de arbeid van de kerk is te kort om voor God te bestaan. Toen, toen er niemand meer was in de eeuwigheid, toen, toen zei ik: zie, ik kom, o Heer. de schuld is volks heb uit uw boek. Ja, ja, dan moest de borstel. komen. Maar toen kon die nog niet toetreden, gemeente. Nou, dat gaat nu godschild leren. En al die praatjes van tegenwoordig gemeente, eerlijk mensen, geeft daar maar geen dubbeltje voor. Want het zijn allemaal ophouders op de weg. Want wat kwam er toen openbaar? Daar stond wat tussen. En wat staat er niet tussen hop en de zondaar? Ja, je zou zeggen, een schuldregister tot de hemel toe. Dat is er. Maar wat staat er tussen? Wel, die goddelijke wet. En dan zegt Christus, ik, ik draag die heilige wet. Hoor je het, gemeente? Die gij de sterveling zet. Dat zijn wij. In het binnensteen, gewoon. Dus de wet, die droomt hem uit. En nu stond die wet weer op het aanwoord, Mozes. Want hoeveel lang heeft Gods kinderen die van de wet verwacht? Ze hebben de wet proberen te voldoen. Ze hebben met de wet, hebben ze God te bevredigen. Dat is de werkzaamheid van de ziel. Ja, dat is de wettische werking. Dat doet de ziel. En dat doet hij het lichter in de blinkheid. Want hij kan zich maar zaligheid niet uitwerken. Hij moet verloren gaan. En hij wil niet verloren gaan. En daar gaat God zijn eigen van de ziel terugtrekken. Want die wet en het recht, dat zal zijn loop hebben in de ziel. Want Zion wordt door recht ons En haar wederkerende door gerechtigheid. En daar staat Mozes en Elia. Elia, dat was de vuurprofeet. En die trachtte Israël te hervormen. En Mozes had het gevormd. En toen was Mozes op de berg Sinaï. Dat was toch? En toen Mozes op de berg Sinaï kwam. Toen was die berg die was ontwikkeld. Met wolken en donkerheid. En de aarde beliefde. Nou dat gaat nu de mens ervaren. Wat is dat voor een mens? Dat is een uitgeleide ziel. Dat is een mens. Die uit Egypte ter zon is verlost. En die van die bakken, en van die zware arbeid is verloor. En was om de wichter. Ik zal u door krachten wijs beleid. Het was weerdoeken. U zullen ons op mozes bij. Wanneer uw padje gaat door Geen gollemouw verstroomd. Dan is die kerk in die is. Van de bereikt. bereid. is een beter lot bereikt. U is een voor het gemeente, de uitgeleide kerk. En ik komt die kerk bij zini, Mijn ziel herdenkt met heilen wezen, hoe God met mij sted bekleed, zij wet op het heeft gegeven. Maar hij deze woorden ik horen, Dan blijft er niks van de zonder over. Dan worden hier al artikelen van de wet schuldig geplaatst. En wat gebeurt er dan? De woestijn in. Ik zal je een voorbeeld geven. Jacob kwam bij Kniebekkel. En daar opende God en weg buiten Jacob. Van de hemel naar de aarde. Ja dat weet je wel hè. En toen heeft Jacob, die heeft daar gezegd. De Heer was in deze plaats, ik heb het niet geweten. Maar wat was dat een oprichting voor die jongen? Want dat kreeg hij een oog buiten zichzelf. Bij God vandaan. Dus eenzijdig werk. En toen moest Jacob. Twintig jaar de dienst bereid in. Wat wil dat zeggen? Toen kwam hij met de gouden van Onder de wet. Hoor je het gemeen? Daar kwam die wet in zijn volle kracht op hem af. Gij zult niet. Vervloekt. Dat heeft hij beleefd. Dat is Mozes. En nou Elia. De vuurprofeet. En wat zag Petrus nu? Wel, Petrus die zag dat allemaal gebeuren. En wat gebeurde er nu nog meer? Die zwarte volk. En Christus was veertig dagen in de woestijn geweest. Maar Elia ook. Het waren twee grote uit de kerk op haar. En die waren gekomen uit de hemel, wat een gezelschap Kan je geloven dat de discipelen met verwondering geluisterd hebben? Oh ja, ze sliepen. Ze sliepen. Ze waren maar, oor. je zou zeggen zo slaperig zal het hebben. Nee. Want dat betrof wel hun. Het ging over hun. Dan worden ze in tijd komen in het leven, gemeente. Dat er onderhandeld wordt buiten ons over ons, zo denken we. En wat gebeurde daar. Over zijn uitgang uit Jeruzalem. En in het schemen heeft hij het uitgeroepen. Mijn God, mijn God. Waarom heb je mij verlaten? Weet je waarom? Omdat wij God verlaten hebben in het parlement. En daar brengt die wet ons. En als die wet in paradijs komt. Dan krijgen we te zien Adam voor de val, Adam in de val En Adam na de val. En dat zijn we. Maar dan wordt die ziel ook geleid naar Gohogen. Naar Gohogen. En daar zullen ze zien wat hij zei. Ja gij, maar gij. Ja, gij zijt heilig, heer. En dan verteert Gods kind in de lied. Gij zijt heilig, heer. Daar moet die ziel verloren gaan. Daar is er geen mogelijkheid meer van zalen worden. Maar ze, ja, ja, gij zijt heilig, heer. Als ze daar zien die ze doorstoken hebben. En als ze dat taal verloren moeten gaan. En dan roept de kerk het uit. Ja, gij zijt zeid Gij zijt rechtvaardig, heer. En u heel rust. op de allerbeste letten. Ja, wij ze kunnen het met de belofte niet meer doen. We kunnen het met de uitreding niet meer doen. We kunnen het met de vertroosting niet meer doen. We kunnen het nergens meer meedoen. En we zeggen, Peter, jullie zeggen, laat ons nu maar drie, drie tabbel en een maken. Ja, we zullen hij wil genoeg voor de rechtvaardigheid, God. Hij dacht, de wet, de belofte en Christus. En dan de hele kerk weg. Dan kunnen wij wel blijven leven. Ja, natuurlijk. Nou, ja, dat is nu net de kerk. Die wil levend aan de hemel. Hij moet door de, dood naar, door de hel naar de hemel. Hij moet met alles de dood in. de komt niet. En wat gebeurt er nu? Wel, nu komt er een woord dus. Een woord. En wie nam die nu weg? Alle twee degene die de zalen gaat niet kunnen verwerven. En door de wet kan je niet zalen worden. En Elia kan het ook niet schenken. En dan komt de kerk op een ogenblik in zijn totale verloren toestand. En dan komt hij voor het ogenblik. Dan ziet hij een wolk. En dan kunnen ze niet meer doorkomen. En wat zou de kerk niet moeten doen? En zo gaan Gods kind geen genotschoosdienst beleven. Maar dan neemt God het genot weg. En wat zien ze dan? Toen zagen ze niets meer. Nee. En die wolk nam hem weg. En er kwam een stem. Ja mensen, beleven leven in een tijd. Die stem is niet meer nodig. Hè? Nee. Maar er is er geen enkel van Gods kind in de hemel. Die die stem niet hoort. op de denkroom. Hij hoorde, zei ik zag en zie. Ik zag en zie. Hij stemde. Hij hoorde een stem. wat zei die stem, er zijn de doden. Die in de Heere sterven. Nou denken wij natuurlijk, als is bij een begrafenis. Nee, gemeente. Nee hoor. Zou er God het zijn kind niet? Nee. Nee. Maar we zullen als dood aan zijn voeten moeten vallen. En die doden wordt de zalen gesproken. Die alleen van deze kant verliezen. Want we zullen God eenmaal ontmoeten. Hier aan deze zijde. Of aan die andere zijde. Maar dan is het voor eeuwig verloren. Verloren, verloren. En dat gaat die kerk meemaken. Dan roepen ze uit: Heere, gij zijt maar. verloren. Ja, verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Daar komt de kerk. Die stem. Deze. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En wat gebeurde er toen? En ze zagen niemand anders dan Jezus alweer kuiten liggen te leven. Toen zagen ze niets meer in zichzelf. Ze zagen niets meer van zichzelf. Ze zagen geen Elia meer. Ze zagen geen profeten meer. Maar hij was de vervulling van de profetie. Maar ze zagen ook de wet niet meer. Maar ze zagen, Jezus alleen. Kijk, dat is een lief plekje. En toen zagen, maar hoe zagen ze hem nu? Kijk, nou loopt de Hoosdienst weer vast. Want we hebben tijd in onze tijd. Nou laat de God niet weer stijm vast, waarom? Want ze zagen hem weer, in zijn stervende liefde. Hoe? In zijn vernederende gang. En die moesten ze gaan volgen. En nu uit dat kostelijke gezicht, ze hoorden die stem, viel op haar gezicht en werd zeer bevreesd. Ja, ja. Hij volgt in de bergtaver willen blijven natuurlijk. In zulke zielse wil de kerk wel vertoeven. Maar dat duurt nooit zo lang. Nee. Dus al binnen twee dagen tijd. Zou Petrus hem loslaten in de zaal van Gaijafars. Maar God hield hem vast. Dus daar zien we de eenzijdige verbond trouw. En dan mag de kerk moed uitscheppen. Maar die wollenkosten. Het genot was weg. Ze zagen Christus alleen. En daar lag de zaligheid. En dat moesten ze gaan leren. Want wat gebeurde er? Nou je kan het hier zo zien. Nu al Peter is natuurlijk gedacht. Toen hij wakker werd. Dat hij zo tot het koningschap zou komen. Uit zijn profetische bediening. Maar zo is het niet. Wat zegt de heer Jezus dan? Want nou wordt het een klein beetje anders na nou, dat kostelijke gezicht. wat staat er dan? En ze kwamen van de berg af. En gebood Jezus hun zeggende. Zegt niemand dit gezicht. Totdat de zoon des mensen. Zal opgestaan zijn. Wat? Uit de dood. Ken je er wel van volk des serie? Wees eens eerlijk. Met zulke. Met zulk en verheerlijk gezicht, ja de dood in. Nee toch? Ja. Misschien zit er wel zo'n ellendig mens vanavond. Die geen tijd meer kent dan ze werkelijk eens op haar knieën gelegen hebben. En hun God voor hun ziel voor God leegween. En moeten zeggen, heren, wat heb ik me toch bedrogen? Wat zal er ooit van mij treffen? Ik Nee, zie mij hier, wie elk moet duchten. Ik ook. Tot uw vlucht. O mijn God. Verlaat me. Blijf niet vanwege, o mijn gebreng. ...vergeweken... ...toon... dat gij de ellende ziet, geen volk, geen dat mensen. Daar komt u de kerk weg. Met dat verheerlijkte gezicht. Nu was Mozes weg, Elia was weg, en Christus stond daar en de Vader die sprak. En nu moesten ze gaan leren. Nut dat ik wegga. Dat ging nu gebeuren. En wie sprak nu tot de discipelen De vader. En waar sprak nu de vader over? Ook weer een van onze tijd. Waar sprak de vader over? Niet over de discipelen, hoor. Maar over de tweede persoon. Hoort hem. Want ik heb hem. Verhoog. Verhoogd. Hem heb ik uitverkoren, als die zo geschonken wordt, in het dal van Achor, in het dal der totale verlorenheid, als dan die berg aan de zielig openbaard wordt, dan roept de kerk het wel eens uit, komt ja komt, komt huis toe, ertoe, gij godsgezinde, gij die de heer van harte vrezen als die lieve borg aan de ziel geopenbaard wordt die nog eenmaal zal verdrekken want het is dit dat ik wegga Waar worden niet meer openbaard de borg zalig mensen maar we nee. worden afgesneden wordt in het goddelijke recht en dan is de borg er niet meer nee, dan wordt de waar ik zocht in mijn bange dagen bracht me nachten door met kwamen, nadat ik Kostelijke gangen vreest. Dan is de kerk in de dood, vreest. Mocht er zo eens in ons midden zitten, die waren met vrezen gekomen, zij zeggen: Heer, er is de tijd gebleven dat u die keuze oprecht mocht doen. Het is allemaal zonde, bedrog en ellende. Ik kan niet bij u komen, ik kan niet van u af. En nog een tolheer, ziel is openbaar, oh God. Gedenk, o oh God, en midden des torens Toch is des Want zonder u kan ik niet zuchten Nog van hier naar boven vluchten Kijk, dit dus zijn nu de oefeningen van de kerk Wat wij horen, de kerk, De namen staat in de top van de kerk geschreven Maar de namen zijn al geschreven staan, mensen Daar horen wij Ik ben o Heer, uw grammschap de waarde Daarom zegt mij, Ik zal uw gramschap dragen. Dan is hij mijn God eens. En hij moest er verder van voorheen. Naar de onherroepelijke dood nee, Naar de totale verlogening. Want ze hebben hem alle verlaten. En daar staat er in Gods woord. En toen Christus aan het kruis ging. Toen danste de goosdienst. Die danste rond het kruis. En de kerk. Die werd geleid onder het kruis. En was dat daarvan? En de kerk stond van verre. Waarom? Met hem verging hun hoop. Ik hoop dat er nog een is. Die geen hoop meer hebt. Met hem verging hun hoop. O Israël zeer. Denk erom. En dan zeggen die hem als wij dachten. Weer bedrogen, Nee zegt. Mozes en de profeet. Wet en de belofte. Dat wij naar de onherroepelijke openbaring. Van die gezegende Emmanuel. En dan zegt hij hier in het andere vers. Als ze daar zo liggen. In mijn zoon. In welke ik mijn welwaar heb. Hoor je het gemeente? ik me wel waar en wat staat er nu en hij kwam en ze lagen ter aarde en dan kwam hij naar hem toe ze willen in het stof en wat is het stof gemeente dat is onze grondslag daar liggen wij Adam verborg zich Adam durfde niet voor God te verschijnen hij kon niet meer want Adam had het verbond verbroken. Dus Adam was een verbondsbreker. Ja, ja. En het genadeverbond was aan hem niet geopenbaard. Dus hij wist een dag als hij daarvan had, trad de wet in werking. Als wij de wet overtreden, treedt hij in werking. En waarom is die wet zo severe? Weet je waarom, gemeente? De wet is de beschermer... Van de deugde gods. En de kerk moet teruggevoerd worden in die deugde. Want in de deugde gods ligt de zaligheid van de kerk. En wat is daarom sluit? Wel de wet. Zou die wet moet voldaan worden. Die wet sluit ons uit en de wet houdt ons gevangen. Zou die wet moet weggenomen worden. Wie heeft dat gedaan? Christus. Het einde der wet. Dus in Christus is er toegang op de vader mijn welbaar hoort hem hoort hem en ze lagen ter aarde en dan zegt hij daar tegen hem hij nam ging naar de heen. en wat gebeurde er staat hij tijd bloed. en hij kwam bij hun raakte aan er komt aan stal vrees ik ben Dan verkeert de kerk die doen. Dan verkeert je doen. Er is een tijd geweest. op aarde. Een tijd. Dat Gideon was. Andors in een perskuip. Dat is dan een wijnkijp. En dan kwam een de zeren naar Gideon. En zei zegt hij, Gideon. De heren zij met u. Gij strijdbare help. Toen zegt hij al ja, man. Oh mama, hoe kan u dat nu zeggen? Ik ben hier aan het, persen, aan het dorsen. Vanwege de vrezen der Midianieten. Dan gaat de kerk leren gemeente. Dan is er hartstikke gang in hoor. Geplant, gezaaid, al het werk daar gedaan. En de vijanden die kwam doof te houden. Ja, ja. Jou zal de kerk ook leren. Geplant, ...gezaaid, en dan kwam er de dame de, de, de, de kieter en die namen de oogst mee. Kan je begrijpen dat die man in de nacht... ...was die aan het dorsten in het hebt, ...want die wilde nog een klein beetje eten hebben om te leven. De oogst werd meegenomen. Ja, ja. Dus wij kunnen dat ook oogst niet oogsten. Nee, dat komt niet. En er komt er een engel die zegt tegen hem, de heren zijn met u. En daarna zei Nee, nee, nee, nee, u bent aan een verkeerd adres. Kan begrijpen hoor. Wat hij zei: David, ik vergat in Smaat nog arme uur bevelen. Maar Gideon kon er niet meer bij komen. Wat wil dat zeggen? Gideon kon uit zijn leven niet leven. Hoor je het gemeente? Kon uit de haven niet leven. Hij moest een bediening hebben. En wat zegt hij nu? Als je nou hij zegt, dan moet je toch maar. Dan dat vries van Gideon, dat stuk vries. Wel hele waarde. En dan morgenochtend vries, not. Not, dat vries nat. Nat hoor. Daar zou ik het geloven. En de aarde was droog. Waar luidt dat af? Wel dat er voluitligging had. Maar daar is vervloekt. Had dat vast hoor. En niet droog. En geen terug. Ook daar zat er niet. En daar is een gioneren. Dat zei je toch niet te veel. Maar als nu morgenavond dat vlies. nat droog is. En de ganse aarde nat. Dan zal ik het geloven. Ja dat zou ik geloven. Waarom? En die andere morgen was dat vlies droog. En dat wees op de dierbare broer. Want ik zal Israël zijn als de dood. En zij zal bloeien uit de lelie. Wanneer? Als die dierbare boer en Emmanuel. Als die daar ons vloek en slaaf houdt. En wat schreef die er toen uit? Mijn tong kreef aan mijn mond. Door dorst gekloofd. Gij zult eerlachen. Mij door de dood het hoofd. En stop doen bukken. En dat wil nu de kerk. En toen Christus daar verdoelde. En toen het recht gods door hem vertrokken werd. Toen was de ganse aarde was dauw. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dan zal ik Israël zijn als de dauw. En hij zal bloeien als alleen. En tegen dat zegt Heer, Vrees niet, ik ben het. Ik ben de diepste diepte ben ik gezonken. Ik heb de dood verswonden tot overwinning In de gangen mijne vernedering ben ik een schulderaar aan het goddelijke recht Maar in de gangen der verhoging ben ik vrijgesproken van dat recht Dan roept iets een kerk toe op aarde Overgegeven om onze zonden Opgewekt Tot onze rechtvaardigmaking En daar zond de rechter van Uit de 118e derpe salome Wat we nu willen doen en daarvan het tiende versje. Psalm 118 vers 10. Dit is, dit is de poort des here. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om een God uitmoedig te heren. Voor het smaken zijn er zaliging. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest, door uw ontelbare hun bewijzen, tot hulp en heil en vreugd geweest. Het tiende van de honderd en achttiende. verheerlijkte gezicht van de apostel dat ze mochten ervaren op de tabor maar nu kwam het eind van deze geschiedenis en dan staat er en vreest niet en ze zo op en er staat hier zo kostelijk ze zagen niemand dan Jezus alleen dan begrijpt de gemeente dat hij de kerk zou willen blijven. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. In de gemeenschap van een drie enige God. Maar Petrus had nooit gedacht dat het zo laag zou aflopen met Petrus. Hè? Want dat Petrus verlost moest worden van Simon, dat was niet zo zwaar hoor. Daar heb je er wel eens over nagedacht. Petrus verlost van Simon. Nou, daar was hij het goed mee eens. Maar Petrus moest verlost worden van Petrus. En dat was onmogelijk. Want Petrus was de nieuwe mens, zijn bekering. En daar moest hij van verlost worden. En dat in dezelfde zaal was. Daar moest Petrus Petrus kwijt. Om uit de eenzijdige verbond te worden. Dan kon een onbekeerd meezalig worden. Want daar werd hij onbekeerd voor God. Want onze bekering zal onze ziel niet redden. Nee, nee, nee, nee. Maar die blijft zitten de dieper verloren uit. Daar werd Petrus van Petrus verlos. En het negende was, kan je het zien, sprak hij weer over zijn dood. Ja, ja. En er staat hier, en zei: hem doden, en ten derde dagen ze opgelegd worden. En zij werden zeer bedroefd. vanzelf, Want nu waren ze de het leven kwijt. En nu kwam het recht naar voren. Want Christus moest door het recht sterven. En nu zouden ze hem kwijtraken. Ja, ja. Christus, ja Christus kwijt. Wat kan dan de kerk uitgedroogd op aarde? Wat kan die verward zijn in het godswerk? Want een smalle in Johannes de Dopen ligt 400 jaar. En dan scheidt het wel dan de belofte tegen de wet en de belofte dat de wet het wint. En dan de belofte in de ziel van gods kinderen niet vervuld wordt. En dan als het alsof God je met je ene hand wegdrukt en met die andere hand vasthoudt, zo gaat het. En dan moet de kerk de dood in met de belofte. En dan moest ze met Christus sterven. Om achter de dood het leven te vinden. Wat weer was dat gemeente. Dat in de dood van Christus ligt het leven voor de kerk. Maar dan moet mijn leven eindigen in zijn dood. Dus ik moet gaan leven uit een ander jaar. En wat is dat voor een leven? Arm en ellende. Waarom? Dan kom ik een stuk van de heiligmaking. En hoe gaan we dat beleven, dan zegt de Dichter, oh, of wij van u volbracht. hebben. Geen waarde. Gena, o oh, oh, genaaijesteit. Geen door het geloof in Christus krachten Om die te doen uit dankbaarheid. Kijk, er komt de kerk in de afhankelijkheid. En als die kerk nu in de afhankelijkheid komt, dan komt die kerk ook in zijn magerheid, in zijn verwardheid, in zijn ellendig bestaan. Dan zegt de 43e bezalm, zend Heer uw licht. en waar hij neder, want u heeft het niet. En breng mij door dien glans geleid, tot uw dat en te weten dan. Dan klinkt mijn bange ziel. Ten bergen van uw heilige, Daar mij uw gunst verbij. Daar komt de kerk in. Ik stond vanmorgen nog aan het ziekbed van een stervende ouderling. Die man is in de einde lief, lief kind van God. Veel oefening. En dan de armoede van ze bestaan uit de rijkdom voor z'n borgen zal maken ja, ik blijf er nog een oude van met jaloers dan ga ik op tot Gods Altaar tot op mijn God ja, de bron van vrucht daar zal ik zingen stemmen staan zo lacht die man ervoor tot roem, tot roem, van zijn grote lieve naam, omdat de grootste der zonden, de minste der heiligen, genade is geschied. En zo gaat die verder. En er werd allemaal geschied, staat hier. Gemeente. Weet je wat het grootste wonder is op aarde? Wat in Spreuken 30 staat. In Spreuken 30, waar staat er? Dat vier wonderen had Salom gezien, Maar het grootste wonder was dat een vijandige vrouw getrouwd werd. Hoor je? Dat een man een vijandige vrouw trouwt. Nou, dat is Christus en zijn kerk. Ja, dat is een wonder. Want wij zijn het toch nooit met God eens hoor. Echt niet. Ja dat kunnen we wel zeggen. Maar de heren moet maar eens een wegen van tegenspoed gaan wandelen. Hij moet maar eens het liefste wat we op aard hebben van ons afneemt. Dacht je nu gaan in de waarneming der ziel. Dat Job gedacht had dat hij naar de hemel moest langs tien open graven. Dacht je dat? Nee. Nee echt niet. Want als de Job gelegen had dat hij er wel voor bedankt hoor. Echt waar. Denk daar goed om. Maar het was in de genade in het leven van Joppa 43. En genade alleen, van de hand tot iedereen vergeet. En zo moest het gaan gebeuren, zie je. De heren moet maar eens af gaan nemen wat ik niet kwijt wil, ook geestelijk. Al de herfelingen van zijn buits weg. Al de werkzaamheden mij naar zien streep doet. Alleen vrije genade zal te reënveren. En Wat krijg je dan je eigen te kennen? Als een vijand van God en van je eigen zaligheid. Hoor je het gemeen. Maar wij tijden een ogenblik overwonnen door, door de liefde Gods. Wanneer je uitstort in mijn ziel, Zal u, o God, ja dan nooit vergeet. Ja, ja. En dan zal die mee moeten maken in dat ogen. Als die wel opgelost en afgelost wordt. He. Ja, wat dan? Dat die poorten der gerechtigheid moeten openen. Niet der gemoedelijkheid, nee. Ook niet der godsdienstigheid, ook niet. Ook niet van zelfvoldaanheid, nee mensen. Maar ontsluit, ontsluit. Voor mijn schreden, de poorten der gerechtigheid. En dat is Christus. Die zet de poort. En die is het recht. Dus door Christus. En door deze. Zal ik binnentreden. Ja ja. We gaan eindigen. Er is een tijd geweest in het leven van de discipelen. Er is een tijd in het leven van Gods kinderen op aarde. In de eerste liefde. Dan zijn ze dag en nacht in de arbeid in de zielen. Om het naar God in treinen te krijgen. Ze kunnen niet gaan slapen. Ze moeten met God in het rij hebben. En dan komt er een tijd in het leven. Het is misschien 30 jaar later, 20 jaar later. Dan moeten ze God gaan vragen of hij nog een beetje lust wil geven. En een klein beetje liefde. Om toch nog eens een keer naar zijn huis te gaan roeien. Dan zegt een oud kind van God in Rotterdam tegen de Lameen. Als het onder een kanonnen op de wil je zou allemaal niet kapot krijgen. Nee. Een lief kind van God en die ik kwam op de kansel en ze zat in de kerk en liet zingen, nog mocht ik in die heilige gebouwen die vrijigens die eeuwig hem bewoond en daar ging <coughs> het was een uit plas draa ja ja zijn liefdelijkheid en schone dienst aanschouwen. Ja. hier wijt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En daarom, mijn medereizers, is dit zulk. En ontzaggelijk, kostelijk hoofdstuk. En wanneer werd nu Christus ontdekt? Toen Mozes en Elia weg waren. Daar zien we niemand meer. Alles weg. Alles door die wolk weggenomen. Maar Jezus alleen. De zalig De rots der eeuwig. De eeuwigheid in de eeuwigheid. En daar zal de kerk eeuwig van zingen. Ja, ja. En zo reist die kerk naar huis. En voor de waarneming der ziel. Reist Gods kind naar de hel. Denk aan maar goed doen. Maar hij zult weg naar de hemel, door de hel. en door de dood naar het leven, ja ja, en van Adam naar Christus, hoor je de tweede Adam, mijn oom bekeerde naar de eeuwig. Ik heb gisteren een kind van vijftien jaar begraven, ik had hem veertien dagen geleden nog tussen mijn katten gezond. Heb ik het die kinderen nog gezegd, misschien zie ik jullie nooit meer. Gisteren hebben we de kinderen gehad. Ze afgesneden. Hoor je kinderen? Afgesneden. Voor hem is het eeuwig. En die deur is dicht. Denk er maar eens om. En dan zegt hij altijd, tegen Hagor: Van waar zijt gij? Kom aan, vertel me. Van waar zijt gij? En dan was Hagor nog eerlijk gezegd vlucht voor een dienstmacht van Sarah. Maar waar gaat gij heen? Waar gaan we heen? We weten waarvan we zijn. We zijn van Adam. Maar waar gaan we heen, gemeente? Want zonder die genade kunnen we God niet ontmoeten. Want dat is een verterend vuur. En een eeuwige goed. Mochten we dan tot heden oors gedenken. ga wat op, op onze eeuwige vrede te dienen. En geen rust meer vinden. Totdat die zoet Emmanuel. Zich aan onze zielig helpen daar deed. En die vrije gunst. Die eeuwig hem beloog. Amen. Ach, heer, we hebben er maar een beetje van mogen staan. Want die gangen zo voor roemen heer, Zijn aan uw volk gebleken. Mocht hij het nog eens achtervolgen met de zenuwen. Ons alle veilig begeleiden Op de onveilige wegen. Genade voor genade schenken Onze broeders uit de andere deeltjes Onze gemeentes Wil gij ze nog in dit avontuur bekwamen Ja, heren, mocht hun ziel nog eens verklaard zijn Op weg reizen naar de eeuwigheid Ons alle gedenken in de wegneming van alle zonden en schuld om jeus verbond willen. Amen.